Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Vierde deel op Doodspoor. Mooi, dan blijf jij aan die kant van hem. Laat ik het niet door zijn armen. Zo. Elf, jij geeft het andere eind om je pols. Goed zo. Nou hebben we vast de verkering. Uh, ja. Zie zo, Mason. Bekijk deze kaart van Londen dan maar eens. Je krijgt een bepaald gebied toegewezen. En dan ga je per vrachtwagen met deze twee en nog vijftig anderen naartoe. Dan moet je een tijdelijk onderdak voor hen zoeken en zijn voorraden wijzen. Links en rechts van je opereren weer andere groepen. Dus blijf op je eigen terrein. Dan hoe kan ik met geboeide handen uh, iemand helpen? Dat leer je gauw genoeg. Uh. Nou. Dit is jouw terrein. Van Medeveel tot Fitzjohn Avenue. En niet verder dan Swiss Cottage hier. Als ik jou was, zou ik zorgen dat ze genoeg te eten krijgen, want er zijn een paar lastige klanten tussen. De morgen na onze komst in Medeveel... bleken de twee mannen die s'nachts ziek geworden waren, te zijn gestorven. Er waren ook drie nieuwe zieken in de ploeg. Ik liet ze zo goed mogelijk verzorgd achter... en wij trokken erop uit om voedsel te gaan zoeken... Ik liep voorop, nog steeds geketend aan Mac en Elf. De rest liep achter ons aan met de handen op elkaar schouders. Elf commandeerde hardop... om te voorkomen dat ze uit de pas zouden raken. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Links. Waar zijn we, meester? In een zijstraat die omlaag gaat... Aan de wijn zijn winkels, geloof ik. We lopen nou wel uren te dwalen. En wat, wat wou jij dan? Als jullie me los zouden maken, zou ik alleen kunnen rondrijden... tot ik een geschikte winkel of vloot had gevonden... ...om jullie dan met de vrachtauto op te halen. Maar op deze manier gaat het toch veel en veel langzamer. Daar heb je gelijk in, Mac. Ja? Dan ja. moest je dus zien hoe gauw u gepiept zou zijn. Daar heb jij weer gelijk in. En als ik jullie nou eens mijn ere woord gaf... Je herenwoord. woord, Dat is geen stafel meer waard vandaag de dag. Blijven we nou in de jungle. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. We zijn direct bij een hoek. Daar gaan we links af. Je zegt het maar. Ik kan ze even krijgen waar Stil, stil, stil. Honderd meter verder is een groep bezig met een vrachtwagen vol te laden. Waar Zij zijn ze buiten hun eigen terrein? Ze zijn niet van Kokosgroep De leider is een vent met rood haar en een geweer. Piggen, liggen Hij heeft ons gezien. Piggen. Oh, oh. wat, wat Wat gebeurt er nou? wat is Mac is dood. Jullie allemaal omdraaien ja? en terug. Terug. Kom op meester. Hoor. Nee. Hij komt onze kant op. Nee. Oké. Okay. Ik heb de ketting van Meklos gerepst. We kunnen hem laten liggen. Nou, deze kant op. De hoek om. En hierin. Wat is dit? Een van tuintje. Ga liggen. Hij schiet toch allemaal kapot. Nee. Alleen wie kan zien. Mij dus. Ik bracht een sleuteltje van die boeien. In mijn zak. Geef op. Nou, Hoe is meester? Als je het dan niet meteen geeft, sla ik met deze ketting je hersens in. Alsjeblieft. Mooi. En ook stil zijn. Was die kon zien. Nou gaat wie de ander achterna. Die verderop in de straat strompelen. Ga mee. Wat? Pak mijn arm. Dan gaan we achter hem aan. Dan ziet hij ons toch. Nee, als die denkt dat we allebei blind zijn. schenkt hij verder geen aandacht aan ons. Ik heb hier een stok. Ga mee. Oké, okay. jij hebt het voor het zeggen. Als je me maar op de hoogte houdt van wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Want die onzekerheid is het ergste. is ongeveer vijftig meter voor ons. En de anderen lopen weer vijftig meter voor hem uit. Hij lijkt ze niet te willen inhalen. Ik geloof dat hij te weten wil komen waar ze heen gaan. Om ons vreten te jatten, denk ik. Zoiets. Hé? Hey. Wat? Een van onze mensen wordt niet goed. Hij krimpt helemaal in elkaar, met zijn handen tegen zijn buik gedrukt, hij valt. Doorlopen. Die vent met het rode haar is nu bij hem. Hij blijft staan. Hij schiet op ons. Nee, niet op ons. Hij heeft die zieke doodgeschoten. Nu komt hij snel teruglopen. Doorlopen. Kom. Hij is weg. Kom, help. We moeten opschieten. Als we de anderen nog willen inhalen voordat ze te veel verspreid raken. Bedoel je dat je ons niet in de steek laat? Dat kan ik niet. Toen ik nog in jullie geketend zat, dacht ik van wel. Maar nu ik los ben, heb ik het gevoel dat ik jullie niet alleen mag laten. Jammer dat Mac je dat niet meer heeft kunnen horen zeggen. Hij zou vast schrik zijn dood gebleven. <laughs> Eén. Twee. Drie, vier, vijf, zes. Mooi zo. Nu naar de achterkant van de wagen. Uh, heb jij de voorste, Al? Oh. Oké. Okay. Klim er maar in. En de volgende. Mooi zo. En nou jij. Zo ver mogelijk doorlopen. En netjes naast elkaar gaan zitten. Zijn dat ze allemaal, meester? Ja, doe de klep maar dicht. Ik begin de slag al aardig te pakken te krijgen. Nou eens kijken of ik in mijn eentje terug naar de cabine kan komen. Achterspatbord. Ja, kom maar. Benzinetank. De portier. Op de treeplank. Alsjeblieft <laughs> Hoeveel zit er, er achterin? Vijftien Plus twaalf vrouwen binnen en nog vier zieken Samen is samen 31. Vier dagen geleden waren we met z'n 53 hm, Het lijkt veel langer geleden Wat voor kwaal denk je dat het is die ze allemaal krijgen? Ik weet het niet Het, het ziekteverloop is veel te snel voor tyfus Misschien uh, een, een, een soort pest Ik zou het niet weten dat lost in ieder geval een hoop van onze problemen op. Nou, dat noem ik een optimistische kijk op het leven. Zo ben ik nou eenmaal. Waar gaan we vandaag op uit? Gecondenseerde melk, biscuit, kaarsen... ...en uh, petroleum. En we hebben gisteren al 200 liter petroleum gehaald. We zullen nog veel meer nodig hebben, Alf. Waarvoor? Omdat we geen tijd hebben om grafkade te graven. Oh, ja. Op die manier... Niet dat het veel verschil maakt. Och. Heb jij nog gevochten in de oorlog? Nee, daar was ik te jong voor. Ik had nooit gedacht dat Londen me nog eens aan een slagveld zou herinneren. Nou, fijn, laat maar gaan. Ik begin somber te worden. Waar gaan we heen? Een stuk de hei op. Daar zijn we nog helemaal niet geweest. Nou, lekker in de frisse lucht. Zal hem schoen doen. Overal hetzelfde. Nee, hier liggen meer lijken. Meer dan in de meeste buurten. Is die winkel oké? Okay? Ik geloof het wel. Kom maar. Wacht maar even tot ik de deur open heb. Hier geweest Maar uh, ze schijnen niet veel te hebben meegenomen Zou ik bedurven Ham Ja, je staat voor de afdeling vleeswaren uh, Wacht hier maar even Dan ga ik in het magazijn kijken Wil, Wil Zufits, ze van de wagen aan Vlug, vlug, spring eruit En maak dat je wegkomt. komt Vlug mensen, hierheen Pas op die etalage eruit All okay, right, oh, Come, it's a living place! Let go of it! Bradshaw, don't Bernie. Bradshaw. Williams. Present. Foster. Barlow. Here. Travers. Candy Cotts. Dean. Forbes. Smith. Hier. En dat was het dan. U hebt mijn naam niet opgelezen. Oh, sorry Lucy. Zijn er nog meer vrouwen boven? Nu niet meer. We zijn dus nog maar met ons zevenen. Ja, allemaal door mijn schuld. Hoe kom je daarbij? Ik had er rekening mee moeten houden dat de Triffits op de hei konden zijn. Ik had een Triffit geweer mee moeten nemen. Een mens kan niet aan alles denken. Hm. ons de Triffits hebben er maar acht van ons te pakken gekregen... Je weet waar de anderen aan gestorven zijn. Toch? Ja, dat weet ik. Heeft iemand nog wat nodig? Anders ga ik naar bed. Nee, meester. Wij hebben niet veel meer nodig. Wat gek. Die doorruklokken lopen nog steeds. Maar niet eeuwig. Als het uurwerk is afgelopen, staan ze stil. Hallo? Hallo, is er iemand? Morgen meester oh. Eindelijk wakker eh, Hoe laat is het? Ik weet het niet, maar ik denk een uur of acht Waar is iedereen? Weg Wat? Dat meisje, die Lucy, is vannacht ziek geworden De anderen zijn daardoor in paniek geraakt zeiden dat het hier niet gezond meer was Daarom zijn ze hem gesmeerd En, en, en, en Lucy? Die is om een uur of twee gestorven Ach, Waarom heb je hem ook niet geroepen? Dat hebben we geprobeerd, maar je sliep als een blok. Je had trouwens toch niks kunnen doen. Ja, dat wilde ik. Oh, afschuwelijk dat er zo er eentje gestorven is. Ik was bijder. Uh, waarom? Omdat ik niet ben meegegaan. Dat begrijp ik, maar waarom? Vind jij het dan niet ongezond hier? Ik geloof dat het overal ongezond is. Maar trouwens, ik vond het niet juist om er zo maar van tussen te gaan. Uh. Wat gaan we nou doen? Uh, eerst ontbijten en dan naar Westminster. Om dat vriendinnetje van je te gaan zoeken, zeker? Precies. Dan dacht ik wel. Geen met een blik open de zo. Waar zijn we? Vauxhall Bridge Road. Voor de bioscoop. Vroeger reed je hier trams. Ja, toen liepen er ook mensen. Is er niemand? Er liggen een paar lijken... Oh, nee. Nee. Ga weg. Ga weg. Wat, wat is er? Ik, ik dacht dat er eentje bewoog. <laughs> maar het was een kat. Een een Katten. Ik vraag me af... wat ze gedaan heeft. Hè? Hetzelfde als wij veronderstel ik. Eerst een hotel zoeken... om als basis te gebruiken. Bij het station is een groot hotel. Ja... Laten we daar eerst maar eens gaan kijken. Staan die bussen hier nog allemaal? Ja. We zijn nu bij de hoofdingang van het station. De boottrein voor Parijs. Ja. Vroeger was het hier soms zo druk... Hè, dat je alleen maar stapvoets vooruit kon komen. Waar zijn we nou? Ik rij Eccleston Street in. Ah, hier is dat hotel. Er staat een vrouw voor. Een vriendin? Nee, veel ouder. Maar ze leeft er in ieder geval nog. Die blikken zijn van mij. Die blikken zijn van mij. Ga weg. Die blikken zijn van mij. Daar hebt u in elk geval niets aan. Dat is koffie. Hier. Hier zitten witte bonen in. Op de Matersaus. Ik zal het voor u openmaken. Geef hier. Geef hier dat blik. Geef hier. Hoorde u bij een groep? Geef hier dat blik. Geef me dan eerst antwoord. Hoorde u bij een groep? Ja. Een groep geleid door een meisje. Geef me een blik. Ja, direct. Werd die groep geleid door een meisje dat kon zien? Ja. Waar is dat meisje nu? Ze zijn stuk voor stuk ziek geworden en gestorven. Toen is ze weggegaan. Ze wilde me meenemen, maar ik wilde niet. Wat had het voor zin? Wanneer is dat gebeurd? Gisteren, geen nou dat bleek. En meer weet u niet? Nee, geen maar dat bleek. Alsjeblieft. Ik heb het voor u opengemaakt. Wat is er? Dat kan ik je wel vertellen, meester. Daar heb ik geen ogen voor nodig. Het eerst hier, hier ook. Ik zal maar gauw meegaan. Ja. Ga maar gauw... Oh, en ik had zo'n honger. En nu lust ik opeens niks meer. Dat meisje. was een braaf kind. Ze zei, vrij en veel. Bij ons verbleven. Ga. Ga. Ah. zo, we zijn weer op ons punt van uitgang De universiteit Iemand te zien? Nergens. Er staat nog maar één vrachtwagen Zij die we niet te pakken hebben gekregen Zijn er waarschijnlijk van gegaan. Daar lijkt het op, je. Ja. Wacht eens even Er staat iets met de krijt op de deur geschreven Dat kan ik van hieraf niet lezen Kijk uit voor Truffitt nou, Ik neem het Truffitt geweer mee Nee, toch maar niet, ik pak de revolver Daar komt iemand aan Blijf daar. Ik ga niet te ver van me vandaan. Staan blijven. Handen omhoog. Hé. Hey, dat is Mr. Koker. Ja, ik ben het. Maak je geen zorgen. Ik ben niet gewapend. Wat ben je aan het doen? Weer een nieuwe groep aan het vormen? Nee. Ik heb er genoeg van. Ze zijn allemaal dood. Ah, die van mij ook. Enfin, we hebben ons best gedaan. Maar op de verkeerde manier. Dat blijkt nu, maar ik dacht dat het de juiste manier was. Ik had niet door dat het over de hele wereld hetzelfde moet wezen. Denk je eens even in. New York, Tokio. Ja, en uh, wat ben je nu van plan? Die andere achterna gaan en mijn excuses maken. Heb je dat adres gezien wat ze achter hebben gelaten? Nee, daar wil ik juist naar gaan kijken. Tinsem, Menner, Tinsem. Vlak met die vijzers. Maar dat hadden we nooit voor vanavond. Nee, ik wil hier blijven slapen en dan morgenochtend vroeg op weg gaan. Nou, als jij die vrachtwagen neemt, ga ik met mijn wagen. Kunnen we niet samen die vrachtwagen? Nee, ik heb nog een passagier. Elf. Elf. Hier is je oude vriend Koker. Elf. Hij is in slaap gevallen. Waar is wakker, Elf. Nee, maat, ik slaap niet. Blijf maar. Van me vandaan. Waar is Bill? Hier. Ik heb het nou ook. Allemaal liggen. En blijf van me vandaan. Ik heb het ook morgen ben ik dood. Oh. Na al die moeite om mijn leven te blijven. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Ik hoop dat je dat gietje vindt. Ja. Geef me alleen nog wat te drinken. Blijf dan uit de buurt. Ik zal wel even water halen. Uh, wij vertrekken morgenochtend bij zonsopgang. Samen in deze vrachtwagen. Eten? Oké. Okay. Hallereen. We zijn allemaal al flink opgeschoten. Waar zijn we? Nog twee kilometer en dan nemen we de A361 naar Devices. Oeh, Wat is die heet in de cabine. Laten we maar in het gras gaan zitten. Geen Triffits in de buurt? Uh, nee. En we hebben ruim uitzicht. Misschien zal van verder aankomen. Oh, het is een bof dat al die anti wapens in deze vrachtauto lagen. Ja, het is geen bof. Die heb ik er zelf ingeladen. En daarom hebben ze de wagen waarschijnlijk niet meegenomen. Ze vonden mijn angst voor Triffids overdreven. Moet je beschuit? Graag. Wat hebben we erop? Leverpastei. Bier? Dank je. Hier is de opener. Dankjewel. Waar heb je die prachtige koezen vandaan? Uit <laughs> nou, een museum, antiek. Eh, Vroeger het stuk beter. Omdat we uit Londen weg zijn. Tja. Je zou het hier voor een gewone zomerdag houden. Ja, maar dan zonder verkeer. Er woonden ook wel een heleboel mensen hier in Engeland. Gaan we nou niet vertellen wat je te geluk bij een ongeluk vindt, hè? Nee, maar we dienden vroeg of laat toch iets te gebeuren. En dat zei Michael Beatley ook. Wie was dat? De leider van die groep in de universiteit. Ze hielden er een paar interessante theorieën op na. Ik ben benieuwd wat er van de recht is gekomen. Hier moet het wezen. Achter die muur daar. Ja. Kijk, wat een prachtige buitenplaats. Ja, daar is het hek. Oh. Wat is dat te betekenen? Stuythovers? Blijf waar je bent. Zij richt dat geweer een andere kant op. Is dit Tinsermanner? Zou je alsjeblieft die trekker willen loslaten? Daar komen jullie vandaan. En Met zoveel zijn jullie? Met z'n tweeën. En we komen uit Londen om ons bij jullie te voegen. Wat zit er in die vrachtwagen? Voorraden. Oké, okay, rij dan maar door. Jullie moeten je melden bij Miss Durrant in de eetzaal. Waar is uh, Michael Beatley? Dat weet ik niet. Miss Darrent heeft de leiding. Meld u dus zich maar bij haar. Wie is Miss Darrant? Als ik me goed herinner was zij het die bezwaar maakte tegen het principe van veelwijverij. Hm, het is toch wel een K. Er moet iets aan de hand zijn als zij aan de leiding heeft. Kom, laten we maar eens proberen om daarachter te komen. Pamela, Cynthia. Jullie kunnen de tweede gang opscheppen. Iedereen heeft zijn soep op, geloof ik. Uh, uh, uh, uh. Ja, wat is dat? Uh, Miss Darrant? Ja. Wij komen net uit Londen. Kunnen wij u even spreken? Uh, een ogenblikje. Dan grotere porties opscheppen. Anders blijven we weer met restjes zitten. <coughs> Ziezo. Wat is er? Uh, Mr. Koker en ik zijn juist aangekomen. Wij zouden graag het een en ander willen weten. Koker? Bent u die man die die overval op de universiteit georganiseerd heeft? Ja. Laat ik u dan meteen vertellen dat wij geen geweld tolereren in deze gemeenschap. Wat is dat voor een gemeenschap? Waar zijn Michael Beatley en al die anderen? Die hebben besloten om verder te trekken. Waarom? Omdat wij hen onmiskenbaar duidelijk hebben gemaakt... dat, althans een deel van ons... bepaalde fatsoensnormen in acht willen blijven nemen. Ja, maar waarom zijn zij dan verder getrokken en u niet? Op praktische redenen was het beter dat zij dat deden. Hoezo? Ik heb echt geen tijd om al die details met u te behandelen... Als u wilt blijven en ons helpen, dan mag dat. Wanneer u dat niet wilt, gaat u dan alsjeblieft meteen weg. Wat zijn dit allemaal voor mensen? Toch niet uit Londen, hè? Allemaal hier uit de omgeving. En allemaal blind? Ja. Uh, hoeveel zienden heeft u hier? Wij zijn met ons zevenen. En Miss Platen? Wie? Josella Platen. Is die hier ook? Nee. Peggy staat op wacht bij het hek. Pamela en Cynthia bedienst met Monica. Betty en Rosemary zijn op Trifford Dat zijn alle zienden. En Josella hebben wij hier niet. Het zijn dus alle vrouwen hier? Ja, die kunnen zien tenminste. En met andere woorden, alle mannen hebben wij de voorkeur aangegeven... om met die andere groep mee te trekken. En daarom zijn zij weggegaan en bent u gebleven? Natuurlijk. In verband met het laden en lossen en besturen van al die vrachtwagens... was het niet meer dan logisch dat zij gingen. En daarom zult u het ook geen drie maanden meer volhouden? Pardon? Op zijn hoogst. U hebt geen flauw benul wat u te wachten staat. U hebt de boel hier alleen maar met een hoop goede bedoelingen georganiseerd. Om te beginnen, hoe denkt u al deze mensen eten te kunnen geven? Wij sturen ploegen naar die vijzes om voorraden te verzamelen. En daar die ziekte oplopen? U moet uit die steden vandaan blijven. In die dorp hier in de buurt zijn ook nog een heleboel. Voldoende voor een jaar? Misschien. En het jaar daarna, en het daaropvolgende jaar, wat bent u dan van plan? Hoe denkt u over tien jaar te kunnen leven... als die Treffits u tenminste niet voor die tijd te pakken hebben gekregen? Wij moeten vertrouwen op de voorzienigheid. U zou er heel wat verstandiger aan doen... om bijvoorbeeld een soort met molen te maken. Over een paar weken kan het graan geoogst worden. Ziet u dan niet in... dat u uw hele denkwijze dient te veranderen... als u niet wilt omkomen? Ik kan u verzekeren... dat wij onze denkwijze in geen enkel opzicht zullen veranderen. En wanneer u het daar niet mee eens bent... mag u zich rustig bij Mr. Ridley en zijn vrienden voegen. Waar zijn die? U wilt dus ook weg. Ik zoek meespleten. Ik herinner me niet aan bij die groep gezien te hebben. Waar zijn ze heen? Ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Maar ze hebben toch al de nadere adres opgegeven? Ja, daar, daar staat mij dan niets meer van bij. Ik, ik meen dat ze in de richting van Van, van Dorset willen vertrekken. Uh, B-minster geloof ik. Ja, wilt u me nou verder excuseren? Ik heb nog een heleboel te doen. Uh, Monika, ram je de tafel af. Dan kunnen een paar van ons minder gelukkige meisjes met de afwas beginnen. Nou? Hoe ver is het naar B-minster? Waar zijn we? Steeple Honey. Waar ligt dat? In Somerset. Het is mooi hier. Ja, om te zien, ja. Waar zou iedereen toch gebleven zijn, Bill? Ik bedoel, ik begrijp dat ze elkaar de grote steed allemaal aangestoken hebben. Maar hier toch zeker niet. Er zijn ongelukken gebeurd. En mensen hebben zich van kant gemaakt. Maar toch niet zoveel. We hebben zeker een 50 kilometer gereden zonder één levend wezen tegen te komen. Behalve een paar schapen. En een hele hoop Cliffits. Ja. Yeah. Daar zie je daar steeds meer en meer van. Is jou dat ook opgevallen? Hoe zou dat komen? Dat heb ik ook al afgevraagd. Hé? Hey! Huh? Hey! Wacht eens even, er schijnt hier toch iemand te zijn. Zie jij hem? Daar, boven het café. Boven de verdieping. Kunt u beneden komen? Als hij nog leeft, waarom de anderen dan niet? Ja, omdat hij zijn hersens waarschijnlijk bij elkaar gehouden heeft... en de anderen niet. We kunnen best een borrel met hem drinken. Oh, thank you. We komen eraan. Kijk uit, Cliffits. Oh. Schiet hem kapot! Is hij dood? Ja, hij stond vlak naast de deur in de tuin. Alsof hij hem stond op te wachten, zou je ergens denken. Ja, maar dat kan toch haast niet... Ik bedoel, Triffits beschikken toch niet over intelligentie. Het zijn gewoon En een, een, een vriend van mij die veel meer van ze wist, was daar niet zo zeker van. Hij beweerde dat ze met elkaar konden praten. Geloof jij dat ook? Ah, ik weet het niet. Hij zei ook altijd dat ons gezichtsvermogen het enige was dat wij op de Triffits voor hadden. Ja, maar waarom zouden ze mensen aanvallen? Ze kunnen ze toch niet opeten. Maar wel, opzuigen. Als ze maar lang genoeg wachten. Dank je. Geloof ik maar ik een dubbele kojak ga pakken. Nee, toch maar niet bijna erin zien. Dan er komen er weer een paar. Laten we maken dat we wegkomen. Okay. We hopen dat dit geen loze kreet zal blijken. Ja. Wat was dat? Die vent daar? Verwoorden jullie niet. Wat heeft het te betekenen? Met hoeveel zijn jullie? Uh, maar met ons tweeën. Maar we zijn volkomen ongevaarlijk. Oké, okay, stap maar uit. Komen jullie maar, het is veilig. Wie, wie, wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Is er nog nieuws? Wat is er eigenlijk gebeurd? Bedoelt u dat hij dat nog niet weet? We weten alleen dat we allemaal verleden week betrokken waren bij een autoongeluk. Toen we de volgende ochtend bijkwamen in het ziekenhuis, waren alle andere mensen blind. Mijn naam is Stephen Brunel, vroeger effectenhandelaar. En dit hier is Vera Paul, mijn vriendin. En dit is Sid Farah, die had een radiowinkel. Aangenaam. Ik ben uh, Bill Mason. En dit is Jack Coger. Uh, waar zijn de anderen? Verderop in de villa. Ze hebben een been gebroken. Wie? De anderen die bij het ongeluk betrokken waren. Ja, maar, maar heeft u dan geen, geen grotere groep gezien? Onder leiding van een zekere Michael Beatley. Nee, ok. En wij zijn sindsdien in de hele buurt geweest. Oh. Bill, we zijn voor de gek gehouden. Door Miss Darren. Zo rotwijf. Wat ja. zouden jullie ervan zeggen om mee te gaan naar de villa? Dan kunnen we elkaar overal weer inlichten. Goed idee. Zegt u maar waar we heen moeten. Deze mitrailleur bestrijkt de oprijlaan... terwijl die mortier bestemd is... voor eventuele aanvallers achter dat struikgewas. was. ja. Dit is dan de bewapening aan deze kant van het huis. Maar, maar waarom? Waarom? Omdat we absoluut moeilijkheden krijgen... wanneer de voorraden in de steden uitgeput raken. Wij verwachten ieder ogenblik zwervende benden. Jullie hebben de steden niet gezien. Die zijn nog leger dan het platteland. Woont dat dan niemand meer? Nee, lievertje, dat bedoelt hij juist. Dat, dat bewijst alleen maar dat ik gelijk had. We zullen moeten wachten tot de Amerikanen komen. Welke Amerikanen? Gewoon de Amerikanen. Die komen vroeg of laat opduiken. Net als in de oorlog met die marshall en zo. Dit keer komen ze niet. Hoe weet u dat? Omdat ze daar ook allemaal naar die komeet hebben gekeken. Of wat het dan ook geweest is. Ze zijn er precies zo aan toe als wij. Of nog erger misschien. Er zijn er meer trifits En minder spul in blik met al hun diepvrieskasten. Dat geloof ik niet. De Amerikanen komen vast en zeker. Oh, dat heeft geen zin. Haar overtuig je toch niet? Nee, nog maar een drankje, schatje. Hou verder je mond, hè? Ik geloof het wel. Daarom hoorde ik ook niks meer op de radio. Dat is wel een rot idee. Wat moeten we doen, in vredesnaam? Kunnen we niet gewoon hier blijven en, en afwachten? Nee, dat is juist zo alle jezus stom. Hé, hé, hé, er is een dame bij. Sorry. Ja, zeg. Ik ga wel eens meer te keer. Vraag dat maar een billie. Ja, hij blaft vaak, maar hij bijt niet. Ik heb het zelfs om een grote bek te danken dat ik nog zien kan. Dat heb ik je nog niet verteld, hè. Op de avond van die komeet was ik arbeiders aan het opstoken om te staken in Hodderheed... De politie deed een inval en ik heb het de hele nacht schuilgehouden in de kelder. Ja, maar als we hier niet kunnen blijven, waar moeten we dan naartoe? Ik zou zeggen naar Tinsum, waar we net vandaan komen. En waarom nou, waarom? Ja, ik weet wel, Bill, jij wilt die vriendin van jou gaan zoeken. Ja. Maar voor ons heeft het geen zin om hier te blijven hangen tot onze voorraden op zijn. Dat duurt alles nog een hele tijd. Maar als het zover is, moeten wij onszelf kunnen bedruipen. Je hebt hier vruchtbare landbouwgrond... Maar we zijn met te weinig om die te bebouwen. Ja, het valt toch altijd te proberen? Aan proberen hebben we niks. Jullie moeten inzien dat dit verder zo blijft. Dat jullie een heel nieuw bestaan zult moeten opbouwen. Wil een mens vooruit gaan boeken? Dan moet die tijd genoeg hebben om te leren. Om te experimenteren. En na te denken. Wij zijn hier met ons zessen. En we kunnen er misschien nog een paar bij krijgen. Maar dat is nog steeds niet voldoende. Dat betekent dat ieder van ons de hele godganselijke dag zou moeten ploeteren om amper in leven te blijven. Dat zijn toch zeker open machines? Ja, maar over een paar jaar hebben we geen benzine en olie meer. Dan zullen we paarden moeten gebruiken en leren om die te beslaan. Weerwater zullen we moeten leren om ijzererts te smelten en hoefijzers te smeden. Als de kaarsen op zijn, zullen we in het donker zitten. Tot wij geleerd hebben om stearine voor nieuwe te maken. Kaarsen maak je van was? Maar hoe maak je was... We hebben een kleine kans om de eerste paar jaar van onze voorraden te bestaan. Maar als wij niet de gelegenheid aangrijpen om in die tijd het nodige te leren... worden wij zelf boeren, onze kleinkinderen worden wilde... en hun kinderen zullen weer in het stenen tijdperk leven. Maar wat heeft het dan voor voordeel om naar Tinsum te gaan? Daar wonen meer dan 60 mensen. De meeste daarvan zijn blind. Maar die kunnen worden opgeleid om een steentje bij te dragen. Daar kunnen wij een samenleving opbouwen... ...in plaats van een wanhopig groepje overgeblevenen zonder enige toekomst. Gaan jullie mee? Ja, ik ook. Is het een erg klein plaatsje, dat uh, tintje? Het staat op alle Amerikaanse wegenkaarten. Nou, zullen we daar dan maar eentje op nemen? Miss <laughs> daar zal opkijken. Als het haar niet bevalt, gaat ze voor mijn papa met de Triffit dansen. Zeg, hebben jullie daar nog last mee gehad, met uh, Triffets? En hoe? Toen we die wapens gingen halen in Bovington... ...hebben we ook een paar vlambewerpers meegenomen. Ja. Nou, één portie daarvan... Hoe? En ze blijven keurig op afstand. Gelukkig maar, want je kunt net zoveel op ze schieten als je wilt. Ze trekken er zich niks van aan. Welke boerderijen zitten er zo'n stuk of tien? En uh, ze wortelen dan het liefst op een mesthoop. Oh, ik zou zo best eens met zo'n vlammenwerpen ter lijf willen gaan. Het klinkt alsof je ze gaat haten. Dat doe ik ook. Gek eigenlijk, hè? Ik heb ze altijd gewoon als een deel van mijn werk beschouwd. Ja, goed, ze waren vreemd, maar niet vreemder dan een heleboel andere variëteiten die we gekweekt hadden. Maar nou begin ik eindelijk een beetje te beseffen waar wij de wereld mee hebben opgescheept. Uit pure geldzucht Dat is in ieder geval ook een voordeel van Tinsum Het is daar helemaal open Vanaf de duinen kun je mijlen in de omtrek zien En zij kunnen je dus niet onverhoeds aanvrouwen Wat? Wat is er wel? De, de duinen? Daar gaat Josella Joze het ook over Uw vriendin? Ja Toen wij het in Londen over plaatsen hadden Waar we heen zouden kunnen gaan Had zij het over kennissen Die in de duinen van Sussex woonden In de buurt van Palborough. Daar wilde zij toen naartoe en ik durf te wedden dat ze daar op het ogenblik is. Tenzij... Huh? Nou? Ach nee, niks. Ik weet wel wat je zegt, wou. Tenzij zij ook door die ziekte is aangetast en inmiddels is gestorven. Dat zou kunnen. Maar toch ga jij morgen naar Pulbulu. Ik hoop dat je haar zult vinden. Op Doodspoor was het vierde deel van The Triffids, Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Koker, Huip Horizont. Miss Darrent, Wiesje Bouwmeester. Elf, Paul van der Lek. Mac, Jos van Turenhout. Lucy, Joke Hagelen. Een vrouw. Tine Medema, Steven Branel, Jan Werkers, Sid Hans Karsenberg, een man Jos van Turenhout en Vera Nora Boerman. De regie had Dick van Putten.